Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Nachtclubs komen in actie. Op 12 februari willen verschillende clubs in Nederland open en ook open blijven. Je hoort een van de initiatiefnemers. Ja, het is niet legaal wat we doen, maar ja, in onze ogen is het wel legitiem wat we doen. En wij denken dat wij uh, dit veilig kunnen doen. En dat we zelfs uh, bijdragen aan de veiligheid. Omdat uh, hè, want onze doelgroep die die zoekt elkaar nu toch al heel veel op. Die gaan naar huisfeestjes, naar illegale feestjes. En uh, bij ons kunnen ze gewoon veilig uitgaan. Zo is er volgens hen goede ventilatie in de clubs en moeten bezoekers een corona toegangsbewijs laten zien. In een stilstaande trein is vanmiddag een arrestatieteam binnengevallen. De trein tussen Venlo en Nijmegen werd vanwege een verdachte situatie stilgezet bij Holthees in Brabant. En zo'n 100 passagiers zijn gefouilleerd omdat er mogelijk een verdacht pakketje aan boord zou zijn. Maar dat is nog niet gevonden. Dat zegt de veiligheidsregio tegen persbureau ANP. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De regionale krant De Limburger meldde dat er een verdachte was opgepakt. Maar daar wil de veiligheidsregio niets over zeggen. En er is goed nieuws voor mensen die alles willen weten en zien over deze vrouw. De legendarische danseres en dubbelspion uit Friesland. Ze werd in de Eerste Wereldoorlog vermoord door de Duitsers vanwege die vermeende spionage. Een museum in Doorn bij Utrecht heeft nu haar bestek en sieraden gekocht. En ze gaan het spul tentoonstellen in hun Eerste Wereldoorlog collectie. Het gaat onder meer om een zilveren pols en enkelband die ze tijdens haar sensuele dansen om heeft gehad. Het weer nog. Het blijft bewolkt vanavond en het kan wat mot regenen. Morgen eigenlijk meer van hetzelfde, dan is het tussen de 6 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de binnenring van de A10 Zuid bij de afrit Amsterdam-Oud-Zuid. Er staat nu 5 kilometer file vanaf knooppunt Watergraafsmeer. Met zo'n 20 minuten vertraging door het ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de nederhok. Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof.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 Oh, want het okay. is altijd als je naar de zee rijdt, dan wordt er een soort, komt ja? er een soort rust in je. Okay. En dat, dat ja. merk ik nu. weer. Ja? Ja. Ja. Dus uh, ik zit hier heel prettig. Jullie hebben een prachtig pand, dat uh, mag ik wel zeggen. Ik heb een uh, zoon. Uh, en die maakt ook muziek, Het is dus helemaal weg van jou. Dus, Oké. Okay. Uh, die zegt, ik moet je bedanken voor alle muziek. En uh, dat je hem geïnspireerd hebt. Nou, dat vind ik dat is wel echt, echt wel fijn hoor. Want ja. dat is...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 Je gaat ook weer de wereld ontdekken, ja. Ja. ja. En je ziet jezelf, je ziet je vader weer. Maar door, nee, je bent een plek verwisseld. Nou dus. ja, maar ja maar soms zie je jezelf weer. Hij zie je jezelf dus weer. weer. Ja, ja, ik breng steeds meer op mijn vader te lijken, hoor. Ja, hij kent hem. Ja, kende hem. Hij ja, is er al lang niet meer. meer. Ja. ja. ja zijn we ons allemaal We schoren. We gaat ja, ja. steeds meer op je auto ja, ja, lijken. Dat geeft ja. niet, hoor. Heel positief, ja. Ja, ja zeker, ja. Die, die periode van de punk in Utrecht, mm -hmm. maar de dut's waar jij dan deel van uitmaakt en Blitzkrieg, ja, daar heb ik niets van. Nee, klopt, dat en... is ook niet opgenomen. We zijn nooit in de studio uh, geweest. Nee. Ik heb wel live uh, wat live uh, optredens, maar hoor je ergens in de verte ontzettende bakherrie. <laughs> en, en dat zijn wij dan. <laughs> ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> maar wel, het was wel een feest. Het was wel ja. echt wel heel fijn, uh, een heel fijne, fijne tijd. We deden een, een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 Ja, ja. De mogelijkheden, je had de Precies. Echo en, en de VA en Stad, en, maar je ja. had op het moment dat je Montfort en, en, en Oermarsen, natuurlijk, ja. de, de Kashba, ja. dat is een grote beroemde tent.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 En, uh, ja, ja, dat was ook wel bijzonder. Van, we hebben nu heel veel over, over de bubbels waar we allemaal in leven. Maar je had bijna de inzien. Je, je had dan de werkende jongerenpunks. Of werkloze jongerenpunks. Je had dan de, de voetbalhooliganpunks.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 Ja, er, was niet, er waren geen dubbels, weet je wel. Het nee. was wel leuk of bijzonder eigenlijk, ja. bijna te inzien. Ja. Ja, Zo'n onderverdeling van de punk heb ik nog nooit gehoord. Nee, nee maar zit, ja, het heet, het heet dan dat? punk. maar ja, Het ja, ja, ja. komt natuurlijk van de alle hoeken en gaten. Dat ja, klopt, ja. ja. Vinden mensen dat op een of andere manier aantrekkelijk uh, ja. ja. ja. en interessant. een goede drummer. Toen werd ik gevraagd door, door de Hi-Jinks. Dat, dat waren oudere jongens die wat ouder waren en al wat verder. En dat was een veel ambitieuzere en professionelere band. En toen pas begon ik echt te begrijpen hoe het eigenlijk in elkaar zit. Het, het, het bandjesleven en de popmuziek en de, de werk in studios en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 Ik ben verdronken in een polder in een sloot. Onder water vol tegenvoeters tussen kikkers en koos. Let op!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 tijd of zo. Of bij de anderen is dat dat die of nou, zijn weet ik veel wat. En bij mij was het dan uh, de man uit nieuwe gein, is natuurlijk een heel fijn symbool voor alles wat ja, ook lelijk ja. is. Zullen je in en, een hokje douwen of ja, zo? Absoluut. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, herkenbaar. Dan. En ik ik had, uh, ik was toen huisvader, want we hadden al kinderen. En als op een of andere reden is dat dan heel bijzonder. En je woont in Gein, Ik was al veertig, dus echt Heel erg laat om te debuteren in de, de ja, popmuziek. Ja. Dus dat hielp allemaal wel om, om die karikatuur ervan te maken. Ja. Wow. En ik heb dat niet uh, tegengewerkt, want ik, nu nee, nee. denk ik van, nou, pff, hallo, hou nou eens even op. Maar het heeft me ook wel veel uh, ja. opgeleverd. Ja, want ja, ik heb wel eens in een interview van je gelezen dat je inderdaad heel uh, consequent, je begint op morgen om 9 uur, dan ga je naar het kelder en dan begin je gewoon. Aan de muziek slag. te maken, ja. ga je aan de slag en ja, dat doe ja. je gewoon consequent. Ja. Ja. Ja, ja, Vijf dagen het, de week of zo. Ja, ja. als ze ja. niet spelen. En, ja. nou, nu met corona heb ik wel. Helemaal afvot, natuurlijk. En, ja, ja. Ja, ja, dat is hoe ik, ja, ik zie het meer als werk dan als uh, een kunstuiting, denk ik. Uh. Wat ik nu doe is hoe ik geboren ben. Ja. Okay. Dat is, dat is, er was niet veel, er was geen. Nee? Dat was niet ja. veel keuze. Ik kan ook niet veel anders. Nou ja, maar, ja. Ja. Ik vind het wel... toch heel bijzonder inderdaad dat je zegt... nou, ik ben geboren als muzikant. Dat hoor ik niet vaak, nee. Ja. nee. Nou, je ja. wordt niet geboren als muzikant. Je ja. wordt ja. geboren met een vlammetje, met een vuurtje in jezelf. Ja. Met iets wat eruit moet. dat wordt steeds groter, ja. En ja. Dat, nou, bij heel veel, ik denk dat heel veel kinderen met dat vlammetje rondlopen. Maar op een gegeven moment gaat Grot, dat uit... Ja.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 ja, daarom haken de meeste mensen denk ik Maar dat pad. heb jij ook allemaal gehad natuurlijk, toch? Ja, maar mijn, mijn familie was mijn vuurtje net iets te sterk, denk oh, okay. ik. En ik heb het gewoon doorge... Maar goed, debuteren op je veertigste betekent wel dat je veertig jaar lang... Ja, dat Dat vlammetje. <laughs> vlammetje ja. moeten onderhouden en proberen warm te houden. En dat is ook wel een uitdaging, Ja, ja. ja. Nee, maar je hebt... Zoals je zegt, een beetje het gevoel had dat je ervoor geboren was om, om dit te doen. Ik zou niets anders willen en kunnen, nee. Nee. dus dan ben je ervoor geboren. Het ja. ging een beetje snel door, ja, uh, door, door de hijinks. Ja, uh, dat heb je een aantal jaren uh, gedaan. Mm -hmm. Toen ging ook weer ieder zijns weegs. Heb je denkt, hoor. Ja.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 Vrij snel daarna ontstond de dance, de, de house muziek in, in Londen ook weer. En ja. Gert van Veen, onze uh, voorman, want hij was eigenlijk wel de baas van de Hijnings, dat kan je wel zeggen. Die was er als de kippen bij om, om, dat, uh, om daarbij te zijn. Dus die ging al heel snel elektronische uh, dance maken, uh, acid en, en house.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 Want um, iemand verzint een, een techniek en kunstenaars misbruiken dat of gebruiken dat op een manier ja, waarop het ja. niet is bedoeld, ja. waardoor er een nieuwe tak van sport ontstaat. Ah, en ja. uh, dat zie je in de fotografie, dat zie je eigenlijk, dat zie je in heel veel met techniek. Muziek, zeker. Ja, ja, ja. en ook, een, ja. elektrische gitaar bijvoorbeeld, weet ja. je, uh, Hendrix uh, bedacht, laat ik die. Die versterken maar eens even goed over zijn nek gaan. Yeah, waardoor hij niet, yeah, daar yeah. was hij niet voor bedoeld, maar iemand bedenkt dat yeah. dan. Pardon in je hair, it's hardly ever there. Wash your face, shabby in your dress.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 en heb je met die elektronische muziek ook. Iets uitgebracht of was dat echt voor jezelf skills ja, wat, je skills Weet wat, ik zong helemaal niet en ik maakte, ik schreef wel teksten, maar ik had nooit bedacht om zelf te zingen in de vorm van een liedje.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 kan ik niet met het hand op mijn hart zeggen... dat ik daar niet over nadenk. Ik, natuurlijk denk ik nu ook na over ja. hoe, het hier, hoe je het live moet spelen. Dat is natuurlijk een heel ja, ander ja. ja. hoofdstuk. Ja. En, en dat het ook wel... Uh, en moet ook wat mensen verwachten eigenlijk. Ja, ja, ja dat moet je ook ja, niet ja. verwachten. Ja, nee, die, die, die echte vrijblijvendheid is eraf. Het is moet spinvis materiaal zo. zijn. Ja, het ja, moet ja. wel des spinvis zijn. Oh, ja, ja. Des, ja, ja. Ja. Ja. Hoe ben je überhaupt bij de naam spinvis gekomen. Dat, als, ik, als ik had geweten hoe vaak me dat gevraagd Ja, dat wordt <laughs> Nee, Het ga, ga er vanuit dat niet alle luisteraars dat, nee, uh, dat nee, weten. Nee, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Uh, ja...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 De mooiste avond ooit en iedereen zwijgt en alle kinderen ook en ze roepen mijn naam en dan groeien ze op en Jules heeft zijn glas en de grap die hij dan maakt is de beste grap ooit. Wel vreemd Ik krijg een biertje van Luc Hij zegt me vier in het dos En dan verdwijnt hij opeens Ik sta op het dak onder sterren en maan Boven de stad Alles is stil Ik sta in het gras Want dan ben ik bij een rivier Het feest gaat door in de nacht En dan zie ik jou je zwaait en je lacht, je staat op een boot, in het midden van de stroom, in de marciënkorridor. En dan, lijkt het alsof je nog iets zegt.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 Uh, ja, de, uh, um, het is een heel gepuzzel, met al die samples en gedoe. En toen, eh, ik nam dat op in een Atari 1040 STE. Ja, dat is ook een, nog goed. Uh, ja, ja. Ja. Ja. Uh, en ik nam op mijn stem met een Shure SM58 oh, microfoon. Dat is okay, een hele yeah. goedkope microfoon. Yeah. En een heel goedkope geluidskaart. Ja, ik, ik had niet anders. Nee. En uh, toen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 Want ik zou het niet opnieuw op kunnen nemen. Ja, je kan het nee. opnieuw opnemen, maar dan is er iets Klinkt weg. Dan is het heel anders. Dan ja, is het ja. echt of, iets. Ja. Dan gaat er iets van het gevoel. Ja, absoluut. De magie verloren. is weg. Ja, ja. Dat is dan weer. Zeker mijn eerste AD. Ja. Nee, daarom ben ik heel blij. Ja. En toen ben ik naar dat die jongen Juris Saal, die zat op de uh, Lauriergracht in Amsterdam. En die heeft echt als een monnik al die samples opgepoetst.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 tot een of ander moment daar is... om oh, het okay. in ja. de markt te zetten. Zo bepaalt ja. het, ja, het dan. De, de, de, de, de. Ja, dat doet Ferry uh, Roosboom. Ja. Okay. Die heeft daar een waanzinnig goed gevoel voor. Dat is echt een, kunst. dat is een kunstvorm. Mm. hoor, Om dat goed Met aan juist te voeren. Op het juiste moment ja. onder de aandacht brengen. Ja, ja, ja, en bij wie okay. en op welke manier. Je, ja, ja. ja. En dat was natuurlijk een heel uh, um, vreemd product. Uh, anders anders ja. product dan alle andere producten. Dus je moet er goed over nadenken. Ja. En dat hebben ze al dus heel erg goed gedaan. Maar dat duurde ja. wel nog een half jaar. En um, oh, ik dacht, oh jee, oh god, hoe moet dat nou? Ik kan me ook voorstellen laten.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 They are the geisha boys doing the it wrong again They are the chosen ones doing it right And on the temple girls looking for sanctuary They get us advertised for the first time If you turn away from the screen Another version can be seen She is black and he is white They love each other Angry, all alone, she arrives and he departs. Misunderstandings and a breakdown. We are late tonight.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 ja, die plaat was net uit, Dat was een succes en iedereen had het ja, erover. Dus, ja. dus heel, heel de pers zat daar naar mijn, op mijn vingers te kijken. Nou, doe het maar even. Nee, mannetje. Ik was ook blij dat ik die tekst kon uh, aan mijn ja, kop kon ja. leren. Want ja. al bij al sta je in een uh, half boek te declameren. Ja. Uh, en dat lukte dan wel. Maar ik had geen moment nagedacht over podium. Presence, nee, of, nee. of, of uh, uitstraling, ja. of hoe, hoe je eruit ziet. Of, ja, dat deed je helemaal solo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee helemaal doek. niet. Ik had, omdat het zijn allemaal elektronische muziek, het is dus allemaal ja. gesempelde muziek. En dan kun je als een DJ ervoor kiezen om gewoon oh, daar Met te gaan knip, staan ja. en op knopjes ja. te drukken. Maar dat is uh, super stom. Ja. Ik, ik had <laughs> gewoon. Uh,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 Dat, was het, dat heet ook de Tijdmachine. En mijn vader speelde er ook in. Mijn oh, vader ook, ja. dus ja, ja. jazzmuziek of uh, gitarist. Hele andere, hele andere invloeden, hele andere stijl. Leuk. Dus van die elektronische rechte, hoekige uh, uh, ja, punkpop uh, ja. Het werd een soort cocktailmuziek. En dat uh, was heel fijn. Ja. <laughs> yes. Het was echt heel grappig. Was voorkomen ja. knots, was het was volkomen knots. Uh, maar wel mijn.